Hoe is het in de tuin? Uh, nou, het is niet een tuin, uh, het is een beelden tentoonstelling. Eerst dacht ik van welke naam ga je het nou geven, beeldenmuseum, beelden, museum, beelden uh, in Zandvoort. Dus het is beelden in Zandvoort geworden. Ah, dat okay. we ook de, de verbinding maken met uh, de buitenbeelden. Uh, we hebben natuurlijk iets van 32 fantastisch mooie sculpturen in de openbare ruimte. Ja. Dus ik denk dat dit een hele mooie gelegenheid is om uh, buiten de beelden te bekijken en dan uh, binnen start maar... of finish in het, uh, in het museum. Want daar is het wel wonderschoon. Je echt zo mooie beelden naar Zandvoort kunnen halen. Dus als ik het een beetje, goed begrijp, als ik het een beetje goed begrijp is het een, een beeldenroute die start vanuit het museum langs ja. alle beelden die in Zandvoort staan. Ja, nou je mag natuurlijk ook gewoon alleen naar het museum komen. Maar het is wel lekker als je dan zegt van ik, ik combineer het met een mooie wandeling. En ja. Ja, dat is zo leuk dat je dan mensen hoort van oh staat dat beeld daar? Dan loop ik uh, honderd keer langs. Ik heb het er nooit gezien. Het staat gewoon op het Raadhuisplein. Weet je wel. Dus iedereen kent al mannetjes Zandvoort. Maar de andere beelden zijn ook zo de moeite waard. Ja. St staat er een beeld dan op het Raadhuisplein? <laughs> ja, bij de Bij de Albert Heijn. Oh ja, ja sorry, ja, dat ja. is natuurlijk ook een raaduidspraak. Hoe is het verder uh, in het Zandversmuseum. Jullie zijn alweer open? Ja, wij zijn sinds woensdag open en uh, je merkt, het loopt, het loopt niet storm. He, ik zie meteen de horeca fantastisch vol zitten, nou, dat, dat is heerlijk, dat ging je iedereen. En dan denk ik, nou, wij moeten er echt heel hard aan trekken dat het publiek weer over de drempel komt. Ja. En dan, uh, ja, het is zo de moeite waard. Uh, er staat bijvoorbeeld uh, een, een, de algentuin. Dat is dan wel een tuin. Dat is net een soort sprookjesbos. Um, en met speciale muziek. En het draait en het is dan van algen gemaakt. Uh, van handgeschept papier. Nou, het is uh, heel feeriek, poëtisch. Er staat een heel groot paard. Dat is in, uh, in drie stukken gezaagd om uh, binnen te kunnen komen... Die kunstenaar die heeft dat paard gekocht op een veiling. Dat is echt een opgezet paard. En heeft het toen verwerkt met allemaal huisjes. En dat was eigenlijk de trigger voor deze tentoonstelling. Okay. Maar waar ik het eigenlijk over wilde hebben... en dat had Ger van Kuip mij ook uh, uh, gevraagd... kun je iets vertellen over de Verkade tentoonstelling? En uh, Verkade heeft natuurlijk heel lang gewoond en gewerkt... in zijn beginperiode in Zandvoort. Ja. Hij had toen een, een uh, onbewoonbaar verklaarde woning. Had hij kunnen kopen van zijn eerste twee verkochte beelden. Ja, en dat een, zat in de Smedestraat. Van, dat heb ik nog een foto van. Dat was inderdaad een ja. hele oude woning. Ja, en dan hangt hij uit een huisje. En daar heeft hij heel mooi werk gemaakt. En Toon Hermans kwam bij. Ja, nou ja, dat zijn de verhalen die wij straks gaan vertellen op het Oké. Okay. Er staan he twee hele mooie gedichten van Marco Tulles bij... Um, je ziet dus stukjes uit de Zandvoorts Courant, weet je wel, dat hij net begon van dit wordt een heel veelbelovende kunstenaar. Laten wij op deze man letten. Ja. Dus ja, dat vind ik leuk om, uh, om dat te laten zien aan het grote publiek. En uh, nog even terugkomen op die uh, beeldentuin. Uh, ja. Hoeveel beelden zijn er eigenlijk in Zandvoort? 32. 32. En dan tellen we nog niet mee de beelden die mensen gewoon in de tuin zetten. En dat zijn echt de, de openbare uh, ja. beelden, zal maar zeggen, op een rotonde en op een plein? Ja, die, ja. Zijn, ja, die, die staan in plantsoen. en bijvoorbeeld uh, in, op het, uh, in de Vinkenstraat op dat plantsoen daar staat een prachtig beeld van een man met een, met een vis in zijn hand. Dat je denkt van ik zou dat ooit, dat, dat is een wens geweest. Al die beelden bij elkaar op het Venemaar dat je echt een beeldtuin hebt buiten. Maar ja, dan, ga je, dan ga je echt alle bewoners tegen je krijgen, want die zijn zo geknocht aan dat beeld in hun omgeving. Ja, ja. Dat, uh, dat, uh, dat behoort tot de wensen, maar we kunnen natuurlijk ook eens kijken naar een tijdelijke beeldentuin. Ja, want je moet natuurlijk niet de mensen die zo vertegen hebben als je de beelden uit de ik kan wegvallen. We <laughs> hebben het toen meegemaakt met uh, een verplaatsing van het meisje op de skippiebal. Nou, ja. Dat was, uh, daar waren mensen echt niet blij mee, die wilden echt gaan procederen tegen de gemeente. Ja, nou, ik kan uh, me, dus me nog iets herinneren van het mannetje aan zee wat verkeerd stond. Oh <laughs> ja, ja, ja. Nou, dat was ook een hele rel tot en met uh, RTL 4 aan toe. <laughs> ja, maar het, het blijkt al, want ik heb met Martijn Verkade gesproken. Zijn vader die zegt dat die mensen zijn niet goed wijs. Die man die kijkt juist uit over Overzee, ja. daar moet je niks aan doen. Nee. Dus nou ja, dat was een, een ontzettend aardige collega... die dacht, ja, maar als die scheef zit... dan kan je het ook nog naar de, naar de zee kijken. Ja, het geeft het nee, pijn is Zo werkt negen. het dus niet, ja. Nee. Goed, um, de beeldtuin, uh, de verkade en... Ja, ik uh, zag gisteren een, uh, een foto verschijnen van het museum. En het lijkt wel of het vol met zand zit. Vol met zand. Ja, de beelden van, uh, van Marlene. Uh, nee, dit is een workshop. Een workshop, ah, okay. workshop uh, beeldhouden. En uh, ik kan me daar geen zand bij voorstellen. We hebben natuurlijk de zandsculpturen gehad, maar... Nee, het, um, het, het, het beeld stond op, op een, een zandlaag, op een zandtapijt. Ik uh, denk, is dat in een museum? Oh, dat... Ja. ja, nee, dat is een installatie. Ja, dat, dat is zo gecreëerd. Wat grappig dat je dat zo noemt. Uh, Marlene staat inderdaad op een, uh, een stuk zand. Maar dat is dan... Alsof het zand is. En dat is een soort, uh, nou ja, het is toen allemaal mislukt op de boulevard. Het werd gestolen, het werd vernietigd, uh, beschadigd. Omgezaagd in, uh, in Noord? Ja, dat was zo jammer. Dus we hebben gewoon uh, voor Marlene een hele mooie ruimte gemaakt. Dat daar de beelden veilig staan en dat je toch die boulevard ziet. Het is een klein beetje panorama mesdag, maar dan van Marlene en van Zandvoort. Nou, dat ziet er uh, ontzettend, ontzettend leuk uit. Leen ik dacht er dat het echt ja. zand was. Grappig. Ja, zo <laughs> werkt het ook. Dat is ook, dat is ook het effect. Ja. Maar Marlijne geeft ook workshops. Weet je, je kunt je inschrijven. Mm -hmm. Je kunt je inschrijven op een buitenwandeling met gids. Dus, en, en het is nog steeds zo: van ga lekker naar buiten. Ook die buitententoonstelling van Gekade. Uh, het is gezond, uh, je ziet wat, je leert wat en uh, je wandelt er ook nog bij dus. Okay, dus Ik zou uh, zeggen, kijk op onze website en daar staat dat hele mooie aanbod. Ja, samenvattend is het dus eigenlijk dat je uh, in het museum een tentoonstelling hebt. Ja. Je hebt een ja. wandelroute over verschillende beelden. Ja. En je hebt de uh, panelen op de boulevard. Juist. Nou, dan zijn we inderdaad. Mijn microfoon stond even dicht. <laughs> um, ja, nee, ik, uh, ik, ik ben ook wel heel, heel nieuwsgierig naar al die, uh, naar al die beelden. En uh, ik neem aan dat er een soort boekje bij zit, of een soort, soort, soort uh, ja, wandeldocument. Dat je ja, kunt er staat op de website staat er een, een route. Die kun je gratis uh, downloaden. En er zijn boekjes met plaatjes en uitleg uh, in het museum te koop voor 6,50. Ja. Oh, dus, niks. Uh, dus je kan hem gewoon gratis downloaden en hem lopen en je kan zo'n mooi boekje erbij halen. Ja, nou dat is inderdaad voor een prijs van niks. Een pakje sigaret is duurder. <laughs> is dat zo? Ja, dat is zo, ja. <laughs> nou, en het wordt nog veel duurder. Um, ja. Nee, ik zandvoortmuseum.nl uh, is de website. Kunnen mensen nog even yes. zelf kijken? En dan uh, ja. kunnen ze besluiten om naar de beeldenroute te gaan. Ja, en dat kan het hele jaar door en gratis. En uh, geniet van al het moois wat Zandvoort te bieden heeft. Kijk, en dan. je kan natuurlijk altijd het afsluiten met een kopje koffie op het strand of in het dorp. Ja, nou. Ja. Ik, uh, misschien ik dat ik het vanmiddag wel even ga doen. <laughs> Goed idee, hoor. Ik uh, dank jou voor het, uh, voor het interview okay. en de informatie. Graag gedaan. Dankjewel. Fijn weekend. Oké, okay. okay. okay. dag.